Remons Ree met het NMS-journaal. Bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn zijn de regerende SPD en de CDU hun meerderheid kwijtgeraakt. De SPD blijft met zo'n 22% wel de grootste partij. De CDU haalde volgens de jongste prognose van de ARD nog geen 18%. En dat betekent een dieptepunt voor die partij in Berlijn. Grote winnaar werd Alternatieve Vuur Duitsland dat volgens de prognose ruim 13,5% van de stemmen krijgt. Overigens wil geen enkele partij met de AFD regeren. Waarschijnlijk zullen de SPD en de CDU nu gaan. Regeren met die linken of met die groenen? De partij Verenigd Rusland heeft zoals verwacht met grote voorsprong de parlementsverkiezingen gewonnen. Nu bijna 20% van de stemmen is geteld, wordt voorspeld dat Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, bijna 46% van de stemmen krijgt, iets minder dan in 2011. De tweede partij is de Poetin-gezinde nationalistische LDPR met ruim 15% van de stemmen, iets meer dan de communistische partij met bijna 15%. Volgens de prognose komt de liberale partij, de enige groep die openlijk kritiek uit op Poetin, niet boven de kiestrempel van 5 Enkele gevechtsvliegtuigen hebben vier wijken van de Noord-Syrische stad Aleppo aangevallen die in handen zijn van opstandelingen. Daarbij zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Het is voor het eerst dat de stad is aangevallen sinds bijna een week geleden een staakt het vuur in ging. Rusland heeft vanavond gezegd dat het bestand de afgelopen 24 uur 50 keer is geschonden en Moskou zegt dat bijna alle schendingen door de opstandelingen zijn gepleegd. In een natuurreservaat in Kenia is een Italiaanse toerist gedood door een olifant. Volgens een politiewoordvoerder kwam de 66-jarige man te dichtbij toen de olifant stond te drinken. De Italiaan was in zijn tent aan het ontbijten met zijn vrouw toen hij naar buiten ging om foto's te maken van de olifant. Die raakte kennelijk geïrriteerd en viel aan. Een been van de man werd verpletterd en hij overleed later in een ziekenhuis in de buurt. Het weer vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden aan zee... tot plaatselijk onder de 10 graden in het binnenland. Morgen schijnt de zon ook geregeld. De kans op een bui is morgen klein. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur.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 4760 Of u kunt mailen naar info U kunt ook onze website bezoeken natuurlijk. www.gebedsandvoort.nl. Tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. En wij wensen u godzegen toe. Through a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Through a trumpet in Zion, sounded on the mountains. Through a trumpet in Zion,